1 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in Algerije zijn voor zover bekend geen Nederlanders betrokken. Dat zei de Nederlandse ambassadeur in Algiers in Nieuwsuur. Hij is momenteel in Nederland. Volgens de ambassadeur is de situatie rond het BP-complex nog altijd onduidelijk. Hij heeft geregeld contact met het ambassadepersoneel in Algiers. Het is nog steeds niet bekend of de gijzeling is afgelopen, hoeveel slachtoffers er zijn en welke nationaliteit ze hebben. De gijzeling bij het BP-gasveld begon woensdag. Het Algerijnse leger begon donderdag een bevrijdingsactie. Berichten over het aantal omgekomen gijzelaars variëren sterk. Het Algerijnse staatspersbureau meldt nu twaalf doden. Maar er zijn ook berichten over dertig doden. Onder de gijzelnemers zouden achttien doden zijn gevallen. Premier Rutte zou het heel ernstig vinden als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Dat zei hij in Met het oog op morgen...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 Welkom bij het tweede uur van deze Casaluna. Voordat u een nest induikt, eerst even de tuin ingaan, zou ik zeggen... om vogels te gaan kijken. Dat gaan we namelijk dit weekend doen. Dan is het Vogeltelweekend de tiende keer op rij dat het gebeurt. En de vraag is natuurlijk of u thuis vogels gaat tellen... of u dat al jaren doet en wat u dan allemaal aantreft in de tuin... en of u wel wat meer vogels zou willen aantreffen in die tuin... maar niet weet hoe dat kan... Mijn gast van vorig uur, Jip Lauwe-Kooijman... van de Vogelbescherming Nederland, is blijven zitten. Dus die kan u uh, tips geven hoe dat beter kan... wat u in uw tuin kunt doen... om ervoor te zorgen dat er meer vogels uh, te zien zijn. Als u een vraag heeft of een verhaal heeft... bel dan met 0800-1121. Dus 0800-1121. U kunt een mailtje sturen. casaluna.ncrv.nl dus Cazaluna.ncherv.nl. Twitter kan gebruik dan hashtag #casaluna Of een berichtje achterlaten. Of een prachtige foto van een vogel. Dat kan natuurlijk ook. En dat kan op onze Facebook pagina. Ik moet zeggen, tijdens het hoorspel zat ik even trots te vertellen aan je blauwe. Dat ik al twee jaar lang in de tuin hetzelfde rood zie en dat het zo'n leuk, lief, tam vogeltje is en dat ik het, nou ja, dat je daar toch een soort verbondenheid mee voelt. En hij kijkt me aan, lacht me nog net niet keihard in het gezicht uit, maar helpt me in ieder geval uit de droom dat dat zeker niet hetzelfde rood zal zijn, je blauwe. Nee, ehm. Uh... Roodborstjes die broeden in uh, heel Europa tot aan de Poolcirkel. Maar daar is het te koud en te sneeuwig om te overwinteren. Dus die roodborstjes uit het noorden die gaan naar het zuiden. Maar uh, in Nederland zitten al roodborstjes. Dus de roodborstjes uit Nederland die gaan weer verder naar het zuiden. En in het voorjaar schuift de hele boel weer terug naar ja. het noorden. Maar dan kan het toch zijn dat hij dan weer naar mijn tuin terugkomt? Dat zou in theorie wel kunnen. Maar de meeste vogels die hebben niet zo'n heel erg lang leven. Zeker niet als ze zo heel erg klein zijn. Maar ik zou Hoe lang rood... leven ze eigenlijk? Ik heb geen idee daarvan. Ja, het is heel erg sterk afhankelijk van de, van de soort. Uh, soorten als uh, meeuwen, scholexers, die kunnen heel erg oud worden voor een vogel, wel 40 jaar. Zo. Maar heel veel vogels die uh, worden geboren... Nou, ik zal een voorbeeld geven, die, worden, die halen gewoon het volgende jaar niet. Een merel bijvoorbeeld, die, uh, ja, die legt uh, vier eieren in een nest. Die maakt drie nesten per jaar, dus die brengt twaalf jongen groot. En er zijn ongeveer een miljoen broedparen van de merel in Nederland. Dus er worden 12 miljoen merels geboren. En het volgende jaar zijn er weer een miljoen broedparen van de merel in Nederland. Weetje. Dus uh, ja. bij al die andere soorten werkt hetzelfde principe. Dus dan sneuvelen er wel heel veel. Ja, nou ja. Zo, uh, dat hoort je... zo. Ja, toch? Ja, ja. Be... <laughs> ja, anders groeit. En bij soorten waarbij dat niet zo is, neemt de populatie toe. Ja. Of de neemt de populatie af. Maar dat roodborstje is een hard gelach. Ik heb niet gaan lachen. Nee, je zit gewoon zo'n keihard <laughs> uit te lachen, zo ongeveer. Heeft u een vraag aan je blauwe? En hij kan heel hard zijn, dat weet u dus nu. <laughs> Neem dan, uh, pak de telefoon en bel 0800 1121. Dat heeft uh, Aardboeren ook gedaan. Goede nacht. Vertel, wat is uw vraag? Uh, mijn vraag is: ik heb een tuintje, ja. niet zo groot, maar ik hou wel van vogels. Maar. Ik barst hier van de kauwen. Ik kan niets neerzetten of leggen of hangen. En die kouden eten alles op. Hoe en kom de... ik daar vanaf? Nou, je uh, blauwe. Ik, uh, ik zou uh, genieten van de kauwen. Het is een van de allerleukste vogels die er is uh, in ja. Nederland. Het is uh, een intelligent beest. Ja, ja. En, uh, wat is er leuk aan dan? Nou, wat ik vervelend oh. vind. Dat ja. De mussen de, de, de, de spreden... en de was wat u leuk en, vond. Zegt u? De vraag van Guilaine was wat u leuk vond aan kouden. Uh, wat ik uh, leuk vind aan kouden dat ze brutaal zijn. Dat wel? Um, ja. ja, dat vind ik wel leuk. Maar ik hou ook van andere vogels. Ja. Ja. En, en de en een jaagt de ander weg. Zegt u? De een jaagt de ander weg. Ja, nou, de ja. kouden jagen alles weg. Ook waar ik neerhang. We hebben te veel kouden hier in mei, Omtrekje. Uh, ik denk dat uh, te veel niet kan, want er is een biologisch principe dat als soorten ergens te veel zijn dat ze minder jongen krijgen en automatisch weer afnemen. Wat ik wel denk is dat je de omgeving uh, zo kan inrichten dat het voor meer soorten aantrekkelijk is. Uh, ik weet niet hoe uw tuin eruit ziet, maar. Uh, er zijn kleinere soorten die hebben vaak behoefte aan veel dekking, uh, dichte struiken en dat soort. En er zijn ook mogelijkheden om vogels te voeren op zo'n manier dat er uh, alleen kleine soorten gebruik kunnen maken van het voer. Dus dat, bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld uh, je voertafel neerzet, maar dat je daar een kooi overheen zet... waar mezen en roodborstjes wel doorheen kunnen, maar waar we bijvoorbeeld uh, kraaiachtigen niet doorheen kunnen. Oké. Okay. Oh, ja. Kijk, dat is, een, uh, dat is al dat, dat, dat, een aardige tip, toch? Kijk u maar eens op, heen, op heen, onze website. Tip. Ja. De... Hartelijk dank. Oké, er de staan ook dingen. De nou, daarmee hebben we denk ik ook wel wat mailtjes uh, beantwoord. Want Vera had gemaild uh, hoe ze van die vreselijke kraaien af kan komen. Zegt, hang je van alles op voor meesjes en musjes komen die rotkraaien weer. Ze maken een herrie van je welsten. Ze vechten elkaar het vogelhuisje uit. En af en toe vreten ze ook nog eens alles kapot. Het is bijna een vogelterreur. Maar ja. dat, is dan, dat zou de oplossing kunnen zijn. Dat is een van de oplossingen. Ja. Wat is een andere nog dan? Uh, nou ja, de, uh, uh, als je dat alleen wil voeren... je kan het ook zo maken, bijvoorbeeld een omgeving... dat die uh, oninteressant wordt voor vogels om gebruik van te maken. Want in een van de mailtjes, die ging niet alleen over kraaien... maar ook over meeuwen bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ja, meeuwen, dat zijn vogels van de kust en van een open ruimte. En uh, als je een goede grote boom in je tuin laat groeien... ja, meeuwen leven niet in het bos, die houden niet van grote bomen. Dus uh, zet een paar flinke bomen in je tuin... En de mevrouw die dat mailde heeft geen last meer van haar meeuwen. Ja, ik zal even, volgens mij was het een man. Evert Akkermans die, uh, die mailde dat... Wel leuk om zijn mailtje er even bij te pakken, want hij schrijft ook... Ik heb erg goede herinneringen aan het voeren van vogels in de winter. Vroeger, thuis als kind. We hadden een grote stadstuin vlakbij Park Sonsbeek in Arnhem. En dan kwamen vogels van allerlei pluimage zich bij ons te goed doen. En zij zochten dan altijd op welke soorten dat waren. Want jullie thuis dus ook uh, deden je blauwe. Ja, u heeft dus wel getroffen als u bij Sonsbeek bent opgegroeid. Is dat mooi daar? Ja, het is een heel goed voorbeeld van hoe een stadspark kan zijn. Ja, vertel eens, wat is ja, daar bijzonder aan? Het is een aan? oud stadspark en het is een, is een soort grote groene long... die heel diep bijna tot aan het hart van de stad die stad uh, inloopt. En uh, ja, iedereen die in die stad woont kan daar gebruik van maken. En uh, ja, ik vind het prachtig. En wat, zorgt het voor, wat geeft het voor vogels daar? Uh, nou, Wat je dus ziet als zo'n, dat is helemaal verbonden met het buitengebied. Dus ook de soorten die in het bos zitten, die op de Veluwe zitten... die kunnen tot helemaal tot in die, uh, in die stad uh, komen. Oké, okay, dus daar komt eigenlijk het stad en het platteland komt samen in, uh, in dat park? Ja, de, de, de stad en de stedelijke omgeving. En dat is eigenlijk een hele goede manier. Want je kan die stad best heel compact bouwen. Maar als je hem zo compact bouwt dat je zo'n groene scheg hebt... zoals we dat noemen, dat mensen ook heel snel in het groen kunnen komen... dan heb je eigenlijk de voordelen van een stad die weinig ruimte inneemt... maar wel... Uh, de groene functies die het voor mensen kan hebben. ja. is ja. Dus, uh, ja, prachtig. Geniet ervan. Ja, hij woont daar niet meer. Want hij schrijf, in mijn vorige woning schrijft hij... woonde ik aan een plein midden in de stad. Ik kan me een strenge winter herinneren dat er, een boom, uh, dat er in de boom... voor mijn huis op een zondagochtend opeens een hele invasie was... van bosvogels tot aan een grote roodbonte specht aan toe. En laatst werd ik verrast door een groenling in een parkje... Hij schrijft, sinds een half jaar woon ik in een huisje met een stadstuin. Ik heb de tuin nog niet aan kunnen leggen, maar heb een merelpaardje... een paardje bosduiven, meesjes en een rood borstje gesignaleerd. Eind vorig jaar, toen er even sneeuw lag, kwamen de merels. Ik heb toen brood gestrooid, maar voordat ik mijn kont gekeerd had... hadden een stel krijzende meeuwen de buit al weggekaapt. Nu ga ik morgen muesli en havermout strooien. En ik kan me herinneren dat een rotte appel ook zeer geliefd is bij vogels. Klopt dat? Uh, ja, met name lijsterachtige, zoals de merel. Die uh, eten heel veel, uh, heel veel fruit, dus uh, dat is uh, prima voer voor uh, merels. En muesli en havermout? Uh, ja, ik zou de muesli zelf opeten. Dat is niet zo uh, in trek? <laughs> nou, wat het is met voedsel voor mensen, daar zit uh, vaak heel veel zout in. En, uh, of suiker? En suiker, ja. maar met name zout, zit uh, in heel veel in, uh, in voedsel niet van nature. En mee we kunnen wel heel goed zout afscheiden, omdat zij aan de zee leven. Maar uh, zangvogels die kunnen dat vaak niet. Dus je kan beter voer geven wat voor vogels bedoeld is. Als je vogels wil voeren, dan voer wat eigenlijk voor mensen bedoeld is. Ja. En uh, er zijn wel onderzoeken geweest, bijvoorbeeld vogels die alleen maar met brood gevoerd worden, zeg maar in een laboratorische omgeving, die vallen ook af. Die verliezen gewicht, omdat brood gewoon niet voldoende voedingsstoffen heeft ja, ja. Uh, voor die vogels. Maar granen en zaden en zo, die zitten ook altijd in die vetbollen, toch? Ja, die zitten daar ook dat in, wel. maar in dat vet van die vetbollen, daar zit geen zout in. Ja, ja dus dat scheelt wel. Oké, okay. en, en vruchten? Ja, Appels, gewoon fruit, maakt... dat is natuurlijk gewoon natuurlijk voedsel. En dat maar geen net... banaan, denk ik dan. Of uh, kan nou dat ja, dan moet je de schilder afhalen. Het lijkt me een beetje vies om zo'n banaan in de sneeuw te laten <laughs> Zou ik niet doen. Nee. Um, even kijken, nou ja, de meeuwen en de stadsduiven, uit, hij, hij moet zijn tuin nog aanleggen. Dus in zoverre, eigenlijk om geen meeuwen en stadsduiven te krijgen, moet je dus een boom in die tuin zien te zetten. Ik, uh, ik zou dat sowieso adviseren. Ik zou uh, adviseren om een deel uh, een gazon te doen. En uh, ik zou geen schutting gebruiken. En als je toch een schutting hebt staan, zou ik hem laten begroeien. Want die begroeiing geeft dekking voor de vogels. En uh, een beetje afhankelijk van het type begroeiing kan het ook voedsel bieden. En uh, ja, ik zou zeker een, uh, een boom laten groeien. Want hoe ouder die boom wordt, hoe uh, interessanter die wordt voor allerlei organismen. En uiteindelijk ook voor vogels. Nou. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Als u een vraag heeft voor je blauwe over vogels. Over vogels in uw Tuin of uh, vogels op het platteland. Kan dat ook? Mag allemaal. Kan het proberen? Als ik het niet weet zeg ik gewoon Dan nee. Dan zeg je het gewoon. Kijk, dat is beter. Paul hangt ook aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenavond. Ik zit met uh, veel plezier naar je programma te luisteren. Goed en dat brengt mij tot het volgende. Sinds enkele jaren hebben wij een uh, speelhuisje voor de kinderen in de tuin staan. Ja. Maar het wordt als schuilplaats gebruikt door de, door de merel. En die zit dus iedere keer... Ik kan vanuit de huiskamer kan een keer die merel in de gaten houden. Ja. En die zit dus gewoon echt die, uh, die koudjes uit te dagen. Om, uh, ja, want die, die komen dus niet de tuin in. Die zitten wel op de lantaarnpaal, die ik vanuit de huiskamer kan zien, zit je wel te kijken. Die de tuin. Ja, die kauw zit dus wel te kijken. Ja. Maar De merel komt wel de tuin in, maar de kou niet. Die blijft dus, uh, die blijft dus weg. Die hoe? komt niet de tuin in. En weet je hoe dat, hoe dat komt? Nee, want dat is, waar, dat is mijn vraag. Van hoe komt het dat die merel wel de tuin in komt? En die kou, die dus ook graag de tuin in wil komen, de tuin niet inkomt? Ja, ik denk uh, uh, de waaromvraag in diergedrag die is soms heel moeilijk uh, te verklaren. Maar wat uh, ik wel weet is dat uh, dieren die zien die stad niet als een speelhuisje en een huis of een straat. Die zien alleen maar die elementen. Zo'n huis is een rots en die dat is een speelhuisje. Dat biedt gewoon dekking zoals een struik dat ook biedt uh, aan een merel. Uh -huh. En uh, ja, misschien hebben die kouden daar helemaal niks te zoeken. Nee, inderdaad, want ik, uh, ik voel ze op dit moment dus wel, wel bij de merels en de, en de andere vogeltjes. Maar dan heb ik nog één vraag. Uh, ik heb een tuin op het uh, noorden, zeg maar. Mm -hmm. waarop, uh, ik heb een schuur en dan wil ik graag een huisje neer gaan hangen voor een vinkachtige. Maar staat in de zomer staat daar al vol de zon op, dus dan wordt het in dat huisje kan het makkelijk uh, 40, 50 graden worden. Is dat bezwaarlijk dus voor de vogel, ja of nee? Nou, uh, in de eerste plaats de, uh, vinkachtigen die broeden meestal niet in vogelhuisjes. Het, nee, uh, vogelhuisjes okay. zijn vooral voor, uh, voor mezen geschikt. Nee. Uh, over het algemeen is het, zijn het eigenlijk uh, een paar regels... voor het ophangen van nestkastjes om in te broeden. Uh, mm -hmm. Het ene is dat je moet zorgen dat de, de nestkast... smorgens in de zon hangt. Dan wordt de kou van de nacht verdreven door de opwarmende zon. En als hij dan in de loop van de dag in de schaduw komt te hangen... dan is dat goed. Mm -hmm. uh, en een andere regel is uh, dat de nestkastje ophangen... eigenlijk alleen maar zin heeft als er voldoende voerageergebied, dus voldoende gebied om voedsel te zoeken... Uh, voor die vogel in de omgeving is. Mm -hmm. Want anders kan hij zijn jongen daar niet groot brengen. Nee, en als die twee factoren dat... er zijn... Dan, uh, dan heeft het zin om een nestkast op te ja. hangen. Maar je hebt smiddags uh, ja. dus vol... De zon daarop staan, ja, inderdaad. Dus ik heb al, uh, ik heb een antwoord al gekregen, dus uh, dat is uh, geen uh, plaats om een uh, nestkastje op te hangen. Nee, is het uh, ook dus... zo dat het, ik heb uh, aan de, de, de schuur zit redelijk dicht bij het huis mm -hmm. bij ons en daar heb ik zo'n kastje opgehangen. En ik kreeg al te horen van dat heeft echt geen zin, want die zit echt anderhalve meter van waar jij in de keuken rondloopt en uh, daar zijn ze veel te schuw voor. Klopt dat? Uh, in, nou ja, kijk, vogels die kunnen heel erg uh, wennen aan mensen. Het is uh, bekend en ook onderzocht dat vogels in steden veel minder schuw zijn dan in het platteland. Ja. Ze zijn gewend aan mensen en de menselijke bewegingen. Met name de dingen die elke dag gebeuren, die, ja, die zijn heel gewoon. Uh, voor je. Dus het hoeft geen probleem te zijn. Maar ja, het is handig om het iets verder weg te hangen. Ja. En op een bepaalde hoogte ook? Um, ja, niet te dicht bij de grond. Maar ook daar hebben verschillende soorten, verschillende voorkeuren voor. Je had het, die kaart met die vogels, die zwarte mees. Die nestelen vaak heel erg laag in holtes. En die kan je echt gerust op een halve meter hangen. Okay. Maar nou, ja, dat is in de stad ook niet zo veilig. Want met katten en dat soort dingen. Maar die uh, koolmees en pimpelmees die zitten vaak iets hoger. Dus daar kan je ook nog rekening mee houden dan als je hem op gaat hangen, Paul? <laughs> ja, inderdaad. Welke mees je wil trekken? Ja, inderdaad. Dus, Hij uh, kan helaas morgen niet met de telling meedoen, want ik ben aan het werken. helaas. En dan doet u het zondag. Ja. Nou, dan probeer ik het zondag te doen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, Oké, okay. okay. okay. ja, succes ermee. Dag hoor. Dag. Jo, hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u ook dat prachtige mailtje gestuurd of niet? Ja, ja. Ja, we hadden een mailtje gekregen met bewegende roodborstjes volgens mij in een rozenstruik. In een rozenstruik. Prachtig. En allemaal vogeltjes met spreuken erbij. Ja. <laughs> en, en je zei al, oh, ik ga tellen. Ja, nou dat doe ik dus meestal hoor. Uh, maar ik, ik wilde vertellen, ik heb dus, ik woon hier in een rijtje van tien woningen. En ze hebben allemaal oude schuttingen. En ik ben de enigste met een grasveld. Oh, echt waar? En ik heb uh, Laulier en ik heb Hedra en ik heb Hulst. En ik heb, heb vlak naast mijn deur die naar de tuin gaat. Daar heb ik een blauwe regen. Daar heb ik, ieder jaar heb ik daar een nest met meels in. En ik heb overal voorhangen. Dus, dus het is echt in de hele straat, weten alle vogels, daar moeten we zijn bij jou. Ja, maar weet je het is, ze hebben hier allemaal grind en tegens op de grond. Maar ze hebben allemaal katten. Ja. En dan denk ik, oh, daar moet ik wat aan doen. Nou heb, heb ik een buurman en die heeft dan van die mooie paaltjes allemaal in de grond. En een oude schutting. En dan wil ik nou een, een stroomdraad op zetten. Dat die katten er niet meer in kunnen. <lacht> Zo van, even, dan, dan ondernemen we het ook eventjes goed tegelijk. Zeg maar. Ja, dan pikken we het goed. En dan heb ik een koolmees. Ja. En die heeft één pootje. En die vliegt van de, van de bol af, van de vetbol af. Mm -hmm. En dan hippelt hij onder mijn huisje, want ik heb een huisje met een, met een rieten dak. En dan vliegt hij tegen mijn raamman. Oh. En dan gaat hij naar de andere kant bij mijn deur. Dan gaat hij daar zitten en dan vliegt hij daar tegen de raam En Dan is het pik, pik, pik tegen de raam En dat is al, nou zeker al vier weken lang. Hij wil gewoon graag naar binnen. Hij wil naar binnen. Ik denk dat hij meest uh, zijn eigen reflectie ziet, en dat het een manier is om het uh, te verjagen. Uh, hebben die ook sterk territorium gedrag, die combinaties? Uh, dat uh, in het uh, zomer, of in het broedseizoen in ieder geval wel. In de winter is dat minder, maar dat kan wel, omdat zo'n soort die één pootje, of zo'n individu dat één pootje heeft, die zal meer moeite moeten doen om voedsel te zoeken. Dus die zal sterker de neiging hebben om soortgenoten weg te jagen. Uh, okay. Maar het kan soms helpen als je vitrage hebt of uh, zulke soort dingen, dat als je dat uh, dicht schuift: ja, dat, het, dat, is... dat het raam niet meer reflecteert, dat die vogel zijn eigen reflectie niet meer ziet. Ja, maar mijn ramen glimmen nogal, want die houden ook goed schoon. Oh. <laughs> want kunnen ze door ramen heen kijken, vogels? Of ze, of ramen het te veel? ramen zijn, uh, zijn verschrikkelijk voor vogels. Met name wanneer de suggestie wordt gewekt dat er een doorgang is, of een spiegeling is. En uh, nou, in de helft van de gevallen is het uh, gewoon de afloop dodelijk. Soms heb je wel dat een vogel tegen de ruit vliegt en dan weer wegvliegt. Maar dan ja. heeft hij vaak een inwendige bloeding. En uh, het gekke is, weet je, het doet voor jezelf al verschrikkelijk pijn als je tegen een ruit aanloopt of tegen een glazen deur ergens. Laat uh, staan, die beesten zijn op volle snelheid soms. Die hè? Vogel, die een vogel vo die kan niet stapvoet vliegen, die vliegt nee. altijd ja. in, in full swing. En een vogel is toch, uh, ja, het lichaam is kwetsbaarder dan dat van een, uh, van een mens. We ja. hadden het vroeger echt zoveel dat er bij ons thuis inderdaad vogels tegen het raam aanvlogen. En dan zag ja. je ze zo dizzy nog een beetje na liggen te creperen, een paar minuutjes. En dan ja. vaak het nekje gebroken. Dat ja. is volgens mij wat dan... Een nek of inwendige kneuzingen. Ja, ja, ja. maar dat, bij mij is dat, dat, dat koolmeisje, En daar dat heb ik vlak naast het raam, daar heb ik hedra. Dus dan vliegt hij in die hedra. En van de hedra, dan gaat hij naar de hulst. En van de hulst, nou, hij vliegt de hele dag om het huis heen. Nou ja, hij het, heeft in ieder geval een uh, voor zijn gevoel een nou scherp ja, plekje gevonden, heb ik het idee. Ik, ik heb pindas, pindas in de dop. En ik heb vetbollen en ik heb... Uh, van die, van die strengen met dat hele fijne zaad. En ik heb, ik heb kilo's van het, van het voerdrank nog een, een dingetje waar er zes eh, pootjes op zitten. Waar ze dus rondom kunnen zitten. Nou, dat zit altijd vol met mussen nou, Geweldig. <laughs> Hoeveel had je, wat had je vorig jaar geteld, Jo? Vorig jaar had ik er geteld 21. Zo, is dat veel eigenlijk, je blauwe, gemiddeld het, gezien? Het, het ligt aan van wat voor soort het is. Nou, ik had, uh, had uh, protus. Zoals ze dat hier noemen in Friesland. Ik ben wel geen Fries, maar dat noemen ze... Spreeuwen. spreeuwen. Okay. En ik heb merels. Ja. Paardje. En ik heb koolmezen. Ik heb ringmussen. Ik heb huismussen. Ik heb eksters. Uh, nou, Aardig wat. Ja, het, het, het, het is hier... Het is bij mij is het... Want als ik versiet heb, dan is het... Jee, wel mina. Nou, en dan zit die merels. Daar heb ik dus appels voor. Ik heb zo'n zo huisje waar ik dus een halve appel in prik. Nou. Ja. Ze hebben het goed bij je, Yo, hoor ik al. Mijn ja. advies is, uh, blijf ervan genieten. Ik, ja. ja, daar geniet ik zeker van. <laughs> okay. Ik heb op een boerderij gewoond. en Daar had ik een ulenbord, dus daar had ik uilen. En ik had dakpannen met een holte erin. Kijk, waar de vogeltjes ook konden broeden. Waar de vogeltjes ja. ook konden broeden. Leuk dat je gebeld hebt, Jo. En bedankt ook voor het mailtje. Voor het, ja, nou, die stuur ik wel eens meer. Ja, leuk. Maar deze was prachtig, hoor. Leuk, hè? Geniet van het tellen van het weekend. Doe ik. Okay. Prettig, prettig weekend. Hetzelfde. En bedankt voor jullie mooie programma. Graag gedaan, hoor. Blijf lekker luisteren. Ik blijf lekker luisteren. Goed zo. Bedankt, hoor. Jos en Ineke die, uh, hebben gemaild van bij mij... Voor het huis staat een, groot, een aantal grote wilde kastanjebomen. Die worden al jaren bevolkt door een hele grote groep kouwen. Daar zijn ze weer, jaar in, jaar uit. Ik heb de indruk dat er elk jaar meer bij komen, Zal het ooit gebeuren dat die beesten eenzelfde lot moeten ondergaan... zoals binnenkort de wilde ganzen? Daar zijn ze weer. Ja, nou ja, er is, er is een heel gedoe. Hè? Dat wordt de komende week ook in de Tweede Kamer besproken. Het ganzenakkoord, wat er is gesloten... of er nou honderdduizend of misschien zelfs een half miljoen ganzen vergast gaan worden omdat het er te veel zijn. Je kijkt er een beetje cynisch bij. Wat is het? Ja, het is grappig. ik uh, geef heel veel presentaties in, bijna wekelijks in het hele land. En mijn specialisatie is toch echt stadsvogels. En naast het onderwerp waar ik over praat, het meeste waarover gevraagd wordt, is over ganzen. Het vergassen van ganzen. Nou, gewoon over ganzen in het algemeen. Hoe komt dat Blijkbaar dan? Blijkbaar vinden je? mensen ze heel erg leuk. Ja. Nou ja, je hebt wel die nelganzen, weet ik. Die, die lopen ook in Rotterdam bijvoorbeeld heel veel rond. Dat ja. vond ik in het begin, dacht ik ook, oh, hm, wat doen die hier? Ja, dus ze trekken niks. wel de aandacht. Ja, ze trekken wel de aandacht. Uh, nou, ik heb het in het eerste uur ook al gezegd. Uh, het landschap zoals wij het inrichten bepaalt welke soorten daar voorkomen. Uh, het agrarische gebied is uh, de afgelopen decennia, de afgelopen 20, 30 jaar in Nederland heel snel veranderd. Het is een hele monotone graslandcultuur geworden. En ja, ganzen eten gras. En dat is, dat kunnen ze gewoon heel erg goed. Dus we hebben een biotoop gemaakt... wat gewoon uitermate geschikt is voor ganzen. En ik hoor wel eens mensen zeggen... ja, die ganzen die eten de kaal en daarom gaan de weidevogels achteruit. Nee... Wij hebben dat grasland veranderd van een bloemrijk grasland naar een monotone uh, grasmat. En daarmee hebben we de weidevogels verjaagd. En daar zijn die ganzen voor gekomen. En we hebben gewoon het, het, het, het superbiotoop voor ganzen gemaakt. Ja, ja. En uh, ja, dat het is natuurlijk een beetje een, een, een, een, een deal tussen verschillende clubs. Maar ook de vogelbescherming. Ja, maar het is, een, het is niet, niet ons standpunt wat wij vinden, maar het is een... Het is een, een, een, een, ja, het is een, zeg maar een, een ja, het is niet, een, niet voor niks een akkoord. Ja. Nee, een ik begreep dat is, jullie, directeur of voorzitter, had gezegd: beter een akkoord dan geen akkoord. Want nu heb je er in ieder geval grip op wat er gaat gebeuren. Nou ja, maar het is en, toch beter ook mede, zeggen, dankzij de, de vogelbescherming dat we dit hebben. Die hebben het toch ook, neem ik aan, wel. Ja, dat akkoord, anders was, anders was de jacht volledig Nee, ik bedoel krijg. over dat we nu een ideaal biotoop voor ganzen hebben. We hebben geen invloed op hoe uh, het agrarisch gebied... Nee, wij kunnen dat er niet. wel advies op geven hoe het agrarisch gebied nee, wordt ingericht. En is dat wel maar als iets anders doen, ja, natuurlijk. Maar ja, als je de grondwaterstand verlaagt en alle bloemrijke kruiden eruit haalt... dan, dan krijg je dit. er iets anders, natuurlijk. Maar is het tijd dan te keren, zo gezegd? Nou ja, dat is natuurlijk te keren. En dat kan veel sneller dan je denkt. Uh, 30, 40 jaar geleden, toen ik... Uh, heel erg klein was. Toen uh, werd er gesproken over het uitzetten van ganzen, omdat ze als broedvogel uit Nederland dreigden te verdwijnen. En uh, 40 jaar later is het een soort die zo algemeen is... dat uh, er in de Tweede Kamer vragen over ja. gesteld worden. Dus wij hebben daar heel erg veel invloed op. Ja, maar hoe kun je het nu zorgen dat ze wat minder worden, buiten dat vergassen? Ik zou uh, het uh, grondwaterpeil verhogen en het uh, graslandbeheer veranderen. Want dan komen die weidevogels weer terug? Vanzelf. En dan is het voor de ganzen minder ideaal? Ja. Dan terug naar het meeltje, waar, waarin het ging over de kou. Dat worden er steeds meer. Is de kans dat we die op een gegeven moment ook gaan vergassen? Uh, nee, dat zou ik uh, niet doen. En uh, ja, deze vraag heb ik eigenlijk al beantwoord. Dit is, uh, er worden nooit te veel vogels. Als er niet uh, voldoende voedsel meer is om zich te reproduceren... neemt het aantal vanzelf weer af. Nee, maar het gaat natuurlijk ook om in hoeverre ze... want dat is bij die ganzen zo. Ze worden op een gegeven moment schadelijk voor het platteland. Voor, nou ja, de boeren willen er vanaf. Kan dat bij die kauwen ook gaan gebeuren? Ja, wat vind je schade? Wat doen die kouwen? Nou ja, goed, als ze ja, wat doen uh, die geklaagd worden... dat, uh, <laughs> dat de oogst wordt opgevreden. Klagen is uh, menselijke perceptie. Ja. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel, toch? Nee. Ja, tuurlijk wel. Nee. Als nee. boeren lopen te klagen en het, de, de oogst wordt opgevreten... dan worden er op een gegeven moment maatregelen genomen omdat de economische schade te groot wordt. Is de kans ook groot dat kou dat op een gegeven moment gaan doen? Uh, nee, ik denk het niet. Oké, okay. dus zo'n vaart zal niet lopen. Nee, Komt dan ja. nee. Interessante vraag van iemand. Wat vind je van katten? <laughs> dat vind ik wel een leuke. Wat ik van katten vind... Ja. Ja, wat wil je weten? Nou ja, waar veel prooien zijn, daar zijn veel prooidieren. Of veel roofdieren. Ik weet wel een aardige anekdote hierover. Er is ooit onderzocht of katten de reden waren dat de huismus achteruit ging. En in Londen heeft men er heel uitgebreid onderzoek naar gedaan... En uh, men heeft daar een inventarisatie gemaakt van een aantal katten. En die kattendichtheid die was zo onwaarschijnlijk hoog. Dat komt bij geen enkel dier voor. Maar dat heeft te maken met de enorme mate van hoogbouw die daar was. En men heeft geprobeerd om zoveel mogelijk vogelprooien van katten af te pakken en die te onderzoeken. En het bleek dat in meer dan de helft van de gevallen de vogelprooien die die katten mee naar huis namen... dat die helemaal niet door die kat gedood waren, maar die hadden al een andere doodsoorzaak. Die waren bijvoorbeeld tegen de bovenleiding van de tram of tegen een ruit ja, ja. aangevlogen. En daar vervolgens had die kat ze kunnen pakken en mee kunnen nemen. Okay, maar dus, wat vind je van katten? <laughs> Ik heb geen idee. Wij hebben, wij hebben één kat in huis... Oké. Okay. Oh, en uh, dat vinden de kinderen leuk en uh, dat mag. J Jij hebt er niet zoveel mee. Ja. Volgens mij is het bij had... katten zo: je haat katten of je bent echt een kattenvrouw, een kattenman. Ja, ik geloof dat ik uh, bij geen van twee hoor. Oké. Okay. Zeg, naast uh, al jouw kennis over vogels, ben je ook nog muzikaal? Samen met je dochter? Ja, ja ik heb een uh, singer-songwriters-duo en ik treed samen met mijn dochter treed ik op. Oh, je treedt ook echt op? Ja, ja. Waar? Nou ja, waar het kan. Maar is dat uh, echt op, op podia of is het meer op feesten dat je speelt? Nee, op podia. In cafeetjes waar songwriters optreden. En hoe lang doen jullie dat al? Uh, nou ja, we maken al een tijd samen muziek. Maar inmiddels is ze uh, oud genoeg om uh, de kroeg mee in te nemen. Dus dat uh, doen we dit half jaar frequent. En, en dat jullie schrijven het samen? Of is de één daar... Nou, eigenlijk is, is zij de zinger en, uh, en ik ben uh, meer de songwriter. Oké, okay, maar we gaan zo meteen naar haar nummer luisteren. Horen we jou daar ook op? Of is het ja, een De tweede, tweede stem. Het is, mijn dochter doet een liedzang. Okay. Hoe heet het nummer? Het nummer heet uh, Hou Me Vast. Dit nummer heet Zee van Tranen. Zee? Oké. Okay. Ook oh, goed. <laughs> Voor de voor, want je voert me met je mee Op een zee een primeur op uh, deze zender, hè? Ja, dat is een primeur op deze zender. Sowieso een landelijke primeur? Voor de landelijke radio is het een primeur ja, voor ja, duo ja. Ambrosia. En het nummer heette niet Hou Me Vast, maar het heette Zee van Tranen. En hoe noemen jullie die duo? Duo Ambrosia. Duo, en waarom? Nou, Ambrosia, dat is uh, het voer voor de goden. En wij zijn een duo, dus uh, zo doen we. Kijk eens aan, jeetje. Goed, zeg. Goed dat is uh, de zangcarrière. We hebben het nu over de tuinvogels. Uh, als u een vraag heeft over uh, vogels in de tuin, of als u ieder jaar uh, fanatiek aan het tellen bent en u wilt daar wat over vertellen, dan uh, kunt u bellen op 0800 1121. Of een mailtje sturen: casaluna.ncrv.nl. En dan komen heel wat mails binnen. Uh, we hadden al de kouwen. Dan komen de extras ook nog eventjes uh, aan bod. Die kwamen natuurlijk ook al in een eerder mailtje. Maar er werd ook gesproken van uh, Helen of Helene. die mailt van ze verjagen de merels van hun nestjes, eten de jonge vogeltjes op. Wat kan ik er nou aan doen? Uh, nou, ik zou me daar niet heel veel zorgen om maken. Het is inderdaad zo dat uh, eksters uh, in het broedseizoen uh, jonge vogels eten. Want uh, ja, alle vogels hebben eiwitten nodig om een jongen groot te brengen. Zoals alle dieren dat uh, nodig hebben. En uh, koolmezen die uh, vermoorden babyvlinders. En uh, dat zijn er een heleboel. En uh, eksters die vermoorden babyvogeltjes. Maar uh, zolang er eksters zijn is er genoeg te eten. Dus ik zou me pas zorgen gaan maken als er geen eksters meer in je tuin zitten. Oké, okay. dat is een graadmeter dat we te ja, weinig... Als er soorten zitten, ik heb het eerder gezegd... Ja. dan is een indicatie voor wat er is. Dus als die extra's niet meer kunnen leven... dan moet je je echt zorgen gaan maken. Okay. Kijk eens aan. Uh, de duiven, daar komen we dan ook nog maar eventjes op. Kan jij iets zeggen over de, naar de mening van uh, Matthijs... in ieder geval te veel duiven in Amsterdam? Een plaag is het? Ze zijn vies? Uh, ja, nou, de stadsduiven uh, in Amsterdam... die zijn uh, door de mensen zelf daar naartoe gebracht. We hebben dat zelf gedaan... En uh, ze zitten er, omdat het uh, ideaal is. Uh, als je de dam niet zou bestraten en bomen voor het paleis zou zetten... dan zou je de helft minder duiven hebben. Nou, kijk, als we dat even concreet gaan doen... <laughs> Kalver dus straat openbreken, bomen erin. Uh, Moeten het, het altijd bomen zijn of zijn struiken ook al? Uh, dat zou begin? ook wel helpen. Stadsduiven die stammen af van rotsduiven... en die leven van nature op kale rotsen aan het water. En die vermijden gebieden met bomen om de concurrentie met andere soorten te vermijden. En ja, Amsterdam, die gevels en het water... dat is gewoon het natuurlijke leefgebied. En ja. je ziet al dat er op de Dam en in de Kalverstraat... er zitten meer duiven dan op de grachten. En ja. die grachten staan die gigantische bomen. En er zijn minder mensen die eten knoeien. Dus uh, we hebben het zelf gedaan. En we kunnen het invloeden. ook zelf oplossen. Kijken. Johanna hangt aan de telefoon. Johanna, goeiemorgen, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Hallo. Ik zit zo wat al drie kwartier, drie kwartier met telefoon in mijn hand. Nou, eindelijk. Maar, uh, ja, moet je sluiten. Ik woon uh, midden in Amsterdam, op drie ogen. Kijk. Ik woon in een vogelparadijs. Ik had uh, verleden week een vriendin, die, een, uh, die woont in Schagen, rondom de Tuin. Die keek er ogen uit, maar één vraagje heb ik: Ik heb geen mus. Oeh, nee, dat uh, dus ik uh, klopt. zelfs uh, woensdag zag ik nog twee uh, boomklevers ook. Ik heb, uh, hoe heette die, met z'n rode staart, spechten heb ik. Ik heb koolmees, ik heb vinken. Nou, uh, extras heb ik ook. Ze zijn allemaal leven niet nee. Maar enkel geen mus. Hoe kan dat? Dat? Nou, dat? heeft ermee te maken dat die, uh, die achteruitgang van die huismus... die heeft vooral plaatsgevonden in de grote steden. Die huismus ja. is eigenlijk uit de kern van alle steden verdwenen. In Amsterdam, ja. in Den Haag en in Rotterdam. Ja. Daar is, uh, zeg maar, uit die hele binnenstad is, zijn de huismus verdwenen. Die zitten alleen nog in uh, wat meer in de buitenwijken of op plekken. Zoals in Artis bijvoorbeeld of uh, bij ja, kinderboerderijen. Ja. En... Uh, als je zo, uh, zo diep in de stad woont, als u net beschrijft... dan is het heel moeilijk om mussen aan te trekken. Want die mussen die zijn heel erg honkvast. En die komen pas naar uw tuin als er in de buurt ook mussen zitten. Dus dan moet er tussen de plekken waar nog goede mussenplekken zijn. Ja. Uh, en uw tuin moeten verschillende plekken zijn... waar die mussen zich eerst kunnen vestigen... voordat ze naar uw uh, tuin toe komen. Ja, maar ik heb geen tuin. Ik heb veranderd driehoofd. Ja, nee, ik, uh, ik denk dat uh, eerst in heel Amsterdam... er iets met de mussenstand uh, moet veranderen... voordat ze bij u komen. Maar ik zou gewoon uh, ja, genieten als u spechten in uw tuin heeft. Of en boomklevers de veranderen. zijn ook Ik denk dat u uh, balstruiper bedoelt in Amsterdam. Nee. De bruine, bedoelt u? Ja, Johanna die is even weggevallen. De verbinding werd even maar ze wordt teruggebeld. Uh, dus dan, dan okay. kun je het nog eventjes vragen. Ja. Maar dan is het dus niet een, een, een, een particulier initiatief, zeg maar, wat de mus terug kan brengen in het centrum van Amsterdam. Dat gaat nou, het nog ik, niet worden. Ik denk dat particulier initiatief heel veel vogels terug kan brengen. Want er is geen enkele plek in de wereld waar je zoveel invloed op hebt als je eigen tuin. Ja, maar maar dit... het gaat om al die tuinen ja. samen. Ja, ja, ik, dus uh, in dit geval wordt dat een, uh, een lastige? Nou ja, in dit geval voor die ene mevrouw. Maar ja, misschien kan ze de rest van de Amsterdammers overtuigen. overtuigen. Ja, <laughs> optimist. Is Johanna er weer? Hoorde je het nog, Johanna? Ja, ja, ja. Je moet even de rest van de stad overtuigen, dan komt het wel <laughs> goed, zegt hij. Ja, want mijn zus, die woont in de Barcelona, En die heet ze wel. Daar zit ze dus wel. Ja. Ja. Dat ze dan net weer meer, meer buiten wijk, Dus uh, ik dacht misschien ook dat het door het uh, veel vogels komt. Dat ze daarom... Uh, nee. Want ik heb ook die groene, die groene papegaaien. Halsbandparkieten. Nee, maar het ligt, het ligt niet aan u en het ligt niet aan de halsbandparkieten. Nee. Oké, okay. nou. Goed zo. Nou, ik ja? ga morgenochtend tellen. En dan horen jullie ervan. Leuk. Oké, okay, Johanna. Okay. bedankt Dag. voor het bellen. Dag. Dag. Uh, Erik Drees had ook gemaild over die, uh, die halsbandparkieten. zegt in Den Haag... Uh, zijn ze een bedreiging voor binnenlandse soorten? Is zijn vraag. Uh, nou, dat is een vraag die komt heel veel bij uh, exoten voor. Exoten, dat zijn dieren die niet van nature in een bepaald gebied voorkomen. En uh, bij heel veel soorten wordt die vraag gesteld, ook bij de nijlgans, waar we het net over hadden. Uh -huh. En bij uh, de halsbandparkiet is dat heel goed onderzocht. Want men dacht dat die een bedreiging vormde voor met name in holtebroedende soorten, zoals de boomklever en de grote bonte specht. Uh, maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. En Eerder is het waarschijnlijk andersom het geval. Want uh, de Grote Bonte specht, uh, die is ook heel erg in Nederland uh, toegenomen in aantal. Okay. En uh, dat heeft ermee te maken dat we rond de jaren 60 en 70... heel veel recreatiegroen rond de steden hebben aangelegd. Dat is inmiddels zo oud dat het voor sommige bosvogels... heel interessant is geworden. Maar onder die Grote Bonte specht en die heeft zo die stad gekoloniseerd... en die Grote Bonte specht, die levert juist nestgelegenheid... Waar die halsbandparkiet vervolgens uh, gebruik van maakt. En uh, in uh, Brussel, waar ook een enorme halsbandpakietenpopulatie is, veel groter dan in Den Haag nog, daar heeft men heel uitgebreid uh, onderzoek hier naar gedaan. Oké, okay, kijk eens aan. Meneer Zonderveld hangt aan de telefoon. Goeie nacht. Goedemorgen, mevrouw. Afzonder nou, wordt uit een mooie stad achter de luiding. Kijk eens ja. aan. <laughs> Ik heb me wat vragen, die meneer. Ja. Ik ben, vroeger ben ik jarenlang lid geweest van de vogelbescherming. Ja. Dus ik heb echt wel een beetje kijk op vogels. Mm -hmm. Ik heb me en onder andere, uh, of het uh, een kwestie van Nederland is... of het een kwestie van Europa, of uh, weider verspreid... dat er zoveel soorten ja, verdwenen zijn. Ik zag bijvoorbeeld vroeger, dan heb ik het over 40, 40 50 jaar geleden... zag ik een boomklever. Ik zag bijvoorbeeld de biedewaal. Uh, en ja, dat soort vogels... Uh, Zie je bijna niet meer... Nee, die zie je niet meer. nee. Ik, ik heb ook nog een ijsvogel gezien in het Zuidenpark vroeger. Zo? Ja. En die zou ik mooi naar beneden duiken in een beetje daar zo. Nou, dus, ze hebben dus een hoge uh, wal nodig om meer internationally. Maar die zijn er absoluut niet aanwezig daar zo. En ja, dat soort vogels zie je niet meer. En dan kunnen wij de ja. vogels zich in achteruit. Bijvoorbeeld de Tureluur. Ik heb jarenlang in, in de polder mogen werken ook, en in de ja. bosbouw. Dus ik heb er echt wel een beetje kijk op. En ja. ik vraag me af, is dat nou een kwestie van Nederland alleen? Of is dat een kwestie van Europa of van verspreidt? Waar zit dan dat in? Ja. En de tweede vraag is, ja. ik heb Zo. nog een boek van mijn moeder, ja. die toen ze voor school afging, heb ik een boek gekregen van... Uh, nou, 20 bij 30, zeg maar, en anderhalve centimeter dik. En dat gaat over de Haarse vogeltuin. Bestaat die nog? En dat ligt bij de bosjes van Poot, dus vlak bij de uh, vogelbuurt, zou ik maar zeggen. Ik kom heel weinig in die buurt, dus ik weet bij God niet dat er bestaat. Dat was een af, uh, afgescheiden gebied. En, en misschien weten we meneer of die vogeltuin nog bestaat. Laten we naar de beginnen. vogeltuin Die bestaat nog, maar die, is, uh, voor zover ik, ja, maar die is voor zover ik weet niet uh, vrij toegankelijk uh, voor mensen. Nee, nee, dat was je nooit. Nee, maar dat is hier nog steeds niet. En uh, ja, wat betreft uw vraag, uh, de achteruitgang van de weidevogels... die is eigenlijk uh, in uh, heel Europa gaande, maar die is in Nederland uh, inderdaad heel erg duidelijk. Er is geen biotoop in Nederland waar de soorten zo hard achteruit gaan als in, gaan als in het landelijk gebied. En wat betreft uw vraag over die andere soorten... ja, er zijn um, altijd soorten die afnemen, maar er zijn ook soorten die uh, toenemen... En uh, ja, ja dat. was is wel leuker zou ik zeggen. Je mist de middel nou, nou ja, en ook... bijvoorbeeld en mee niet te vergeten. Nou ja, dat zijn natuurlijk de soorten die veel bij mensen voorkomen. Maar er zijn, uh, er zijn ook andere soorten waar het, uh, waar, het, uh, waar het goed mee gaat in Nederland. En er komen nieuwe soorten als broedvogel bij in Nederland. En er verdwijnen ook uh, soorten. Dus dat, ja, dat, dat hoort een beetje bij, de, bij het leven. Maar zo'n wielenwaal zal die ook wel weer meer terugkomen? Of is dat iets wat dan voor goed verleden tijd is? is een mooie vogel hoor. Ja, bij die, wielen, bij die wielenwaal is dat, uh, is dat lastig om te zeggen. Het is een soort die leeft van grote insecten. Met name de harige rupsen van bepaalde vlinders. En uh, dat soort uh, groepen, zoals insecten, hebben erg te lijden... onder het gebruik van pesticiden en andere zaken. Uh, dus dat is, kan ook misschien... Uh, uh, uh, ja, dat, dat kan ook weer veranderen. Ja, ja. Dat, uh, ja, die zorgvroeger in het Haagse Bos, notabene, ken Aran? Wat zeg je? Die vroeger in het Haagse Bos. Ja. En die ijskogel die zag ik in het ja, in Zuiderpark. En, en bovendien die, die rotgans waar het over hebt, ja. die boeren hebben niet van niks in de hand, want die, die laten een ontlasting los op dat weiland en die koeien die kunnen dat gras niet meer opbreken. Ja. En dat, nee. is de dat, de op dat is de reden, dat blijkt. de heken ja, ja. Ga je nog tellen van het weekend? Nou, ik denk niet dat ik daar naartoe kom. Oh. Maar any, nou, ik wens jullie uh, al uh, uh, genot met die uitzending Oké, okay, bedankt hè, voor en, het bellen. En, en u bedankt ook. Jo, bye, bye. Dag. Via Twitter krijgen we een leuke tweet. Leuk, hè, die vogels? S'morgens heb ik een vogelwekker. Een brutale meerommevrouw tikt tegen mijn raam voor oude kerkers met sesam. Kijk. Ja. Zo tam kunnen ze worden, kennelijk. Leuke anekdote. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zei al, vogels, sommige soorten kunnen heel erg hun schuwheid afleggen. Ja. Sommige individuen hebben dat nog meer dan anderen. Geweldig, toch? Uh, iemand anders weet het nog. Uh, ik telde vogels op het balkon, maar sinds ik twee katten voor het raam heb, zie ik geen enkele vogel meer op het balkon. Ja, op de een of andere manier vind ik dat niet heel verbazingwekkend, toch? Graag beantwoord ik zelf. En er is nog uh, iemand die mailde over pindakaas. Zoals in het programma al werd verteld, zijn veel dingen te zout voor vogels. Brood bijvoorbeeld. Er wordt ook vaak pindakaas aan vogels gegeven. aan Amezen, spechten, boomklevers, et Veel mensen weten niet dat er erg veel zout in pindakaas zit. Als vogelvoer mag eigenlijk alleen zoutarme of zoutloze pindakaas gevoerd, gevoerd worden. Ja, heel goed. En er is zelfs speciale vogelvoer vogelvoerpindakaas op de markt. Ja, dat schrijft hij ook. Met insecten erin. Ja. Is die, is, heb je het wel eens geproefd? Nee, maar nee. ik weet dat het bestaat. Maar ik ben ook geen vogel, dus ik zie de noodzaak niet om het te proeven. Liever niet zelf, <laughs> zeg maar. Nee. Nog een vraagje via de mail. Er wordt erg veel gemaild ook. Hoe komt het dat je nog zo weinig dode vogels ziet? Veel levenden? Overal? Maar waar sterven ze? En wat gebeurt ermee? Uh, dat is een leuke vraag. Uh, ik heb al in het eerste uur gehad... het werd er al kort al over die uh, 12 miljoen merels... die elk jaar uh, doodgaan in Nederland. Uh, als vogels sterven, dan zoeken ze vaak een... Uh, een plekje op die een beetje beschut is. Want uh, ja, doodgaan, dat wil je in alle rust doen. En uh, kadavers, met name van kleinere dieren... die worden heel snel opgeruimd door, uh, door andere dieren... zoals uh, kouwen en eksters bijvoorbeeld. Ah, okay. Dus uh, ja, de kans om dat te vinden, die, die, is, die is gewoon wat kleiner. We gaan naar het telefoontje van Janni, Jannie, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik wilde de vraag of die meneer daar een oplossing voor weet. Waarvoor? Ik heb een caravan uh, op Hoek van Holland gehad. Ja. En, uh, ik werkte op de dag, dus dan kwam ik s'avonds om 7 zeven, kwart voor zeven aan en dan ging ik koken. En dan had ik dan wel eens zo'n keertje zo'n kaakje zo op een boven mijn platte dak, zo even met mijn hand zo naar buiten. Een wat? En ik ga oh ja, kaakje, ja. Verder en gaan met mijn eten koken. En er kwam dan Vlaamse gaai. Zo prachtig. Blauw met bergen. Ja. Zo'n mooie vogel. Maar dat was niet één keer. Dat gebeurde meerdere keren. Dus ik had dat eens aan iemand verteld. Die woonde in Vlaardingen. En die kwamen bij ons koffie drinken. En dus ik had koffie gezet. En, en dan bij hun, en hun zat in het midden van die twee caravans. Dus uh, ze zeggen waar blijft nou je vogel? Ik zei, ja, dat zou je altijd zien. Hij is er altijd als ik binnenkom. Maar nou is hij er niet. En toen riep ze naar binnen. Hij is er. Hij is er. En uh, nou, er zat netjes dus dat, dat kaartje op de beuze. En dat had ik in stukjes op het dak gelegd. Maar mijn mevrouw die naast me stond, die had zo'n mooi huisje, een vogelhuisje. En die hoorde ik dan wel eens in de kinderen of tegen iemand die bij de was zeggen: nee ik snap het niet, want ik gooi dat altijd, dat brood, in en er komt er bij mij nooit één in. En hiernaast zit altijd zo'n mooie blauwe Vlaamse ja. dak En wat nee. is je vraag nu? Nou, mijn vraag was eigenlijk... is dat door dat, dat ik een kaakje gaf... en zijn misschien brood? En dan was ik zo kinderachtig... om niet te haar te zeggen dat ik een kaakje gaf. <laughs> want ik, ik had er gewoon lol in. Hij je moet je geheimen goed bewaren. Ja. Maar kan een kaakje lekkerder zijn dan een stukje brood? Sorry? Nee, ik vraag het aan, uh, aan Jip... of een, een kaakje lekkerder is dan een stukje brood? Ja, voor je ik kou? denk dat dit heel erg Geheim? sterk afhankelijk is... van de ene individuele voorkeur van dit ene ene individuele Vlaamse gaaitje. Uh, uh, het kan wel zo zijn dat uh, zo'n vogelhuisje met zo'n dakje... dat dat iets te besloten is voor zo'n grote vogel... om in te gaan om uh, voedsel te zoeken. Je ziet het ook wel uh, bij andere soorten... dat ze niet in een kleine ruimte gaan om het uh, voedsel op te pikken. En zo'n ja, zo dak is natuurlijk open en bloot voor zo'n uh, Vlaamse gaaitje. ik heb er ook wel eens over nagedacht. Dat ik denk, nou, zij gooit de brood in heel kinderachtig van mij, want ik had ook eerder kunnen zeggen... joh, als je de kaakjes in dan komen ze bij jou ook... En, uh, dan als blijft, de dan kaakjes waren, door. Dan blijft die ruimte besloten. Ja, dat, dat, daar gaat het waarschijnlijk eerder om dan om het kaakje. Denk het wel. Okay. Kijk, hebben we dat ook wel opgelost. <laughs> Jannie, bedankt voor het bellen. Ja, dank u wel. Dag hoor. Dag. Uh, nog een kleine anekdote. Wel grappig. Jaren geleden zaten mijn dochter en ik de vogels te tellen in onze tuin. We hebben ook twee katten. We zitten te tellen. Drie koolmeisjes, et cetera. Komt ineens een van onze katten met een koolmeisje in zijn bek binnen. Dus wij dachten: uh oh, dat wordt een drama. Maar het enige wat onze dochter zei was: koolmeisjes min één. <lacht> Om even aan te geven hoe kinderen kunnen reageren. Ja, erg grappig. Mooie um, realiteitszin. Hendrik die mailt nog. Uh, vroeger als jongen werken in Nieuw Sloten gewerkt. En het viel me op dat ik daar uh, in de winter veel meer kramsvogels tegenkwam... dan bijvoorbeeld in het Gooi. Is daar een speciale reden voor? Uh, in, uh, nou ja, Nieuw Sloten, dat ligt uh, tussen, de, tussen de weilanden. En die kramsvogels, uh, als het zachte winterweer er is... dan uh, zoeken ze hun voedsel in het uh, grasland eromheen. Dus uh, zodra het kouder wordt, dan trekken ze die uh, woonwijk in. En uh, gooi is een veel bosrijke omgeving. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn voor die okay. kransvogels. Ik las ook nog dat, volgens mij hebben jullie dat in de zomer of zo als persbericht ook uh, uitgebracht. Dat het dat, dat op platteland, we hebben het nu heel dat over de stad, maar dat de vogels op platteland ook met 50% ongeveer zijn afgenomen. lunt achteruit al ja. die soorten van het agrarisch gebied. Soorten, de veldleverik, die was. Uh, Ooit kwam die in bijna elke vierkante kilometer van Nederland voor en die is met meer dan 95% achteruit gegaan. 95%? Ja, voor de patrijs wow. uh, geldt hetzelfde. En ook zo, uh, soorten die heel algemeen waren als de kiviet en de gutto. Het landelijk gebied is echt heel, heel hoog tempo aan het uh, versralen. Ja, nou heb je, weet je, we hebben het over te veel aan vogels. Van het kan nooit te veel zijn en het regelt zichzelf wel. Maar hoe zit dat dan? Te weinig kan wel natuurlijk, want te weinig ja. is nul. Ja, maar. Ja. Nou, Hoe staan we ervoor dan, op het platteland? Op het platteland uh, is het, uh, nou, ik kan niet anders zeggen, dan, uh, dan beroerd. Uh, met name voor de, voor de grutto. De, de grutto uh, ja, Nederland is eigenlijk een van de belangrijkste landen als broedgebied voor de grutto. Bijna drie kwart van de West-Europese populatie broeden in Nederland. En dat is een van die soorten die heel erg uh, hard achteruit gaat. En hoe komt dat? Dat heeft gewoon met de inrichting van het landschap te maken. Zoals we er net met de ganzen over hadden. Ja, want er stoppen heel veel agrariërs die stoppen met, het, met hun uh, plattelandsbestaan. bestaan. Hangt ja. dat ermee samen? Nou ja, dat hangt ermee uh, samen. Dat, dat, het landen, dat gebied waar zij mee stoppen, dat wordt natuurlijk gekocht door de buren. De schaalvergroting speelt ook een rol hierin. Maar wat, dan blijft het toch agrarisch land, zou ik dan denken. Wat ja, is maar dan? het gaat om de manier waarop het is ingericht. En wat, wat is er dan concreet veranderd... waardoor ja, wat nu ik, voor de grutto niet meer interessant ja, is? het veranderde... er wordt, er wordt bijvoorbeeld... Uh, uh, vroeger werd er één keer per jaar gemaaid... en dan kon het broedseizoen van de grutto passen erin. Maar als er nu twee keer of drie keer per jaar gemaaid wordt... dan uh, maakt dat natuurlijk uit. Want uh, ja, als die eieren er nog liggen en het wordt al kaal gemaaid... is er geen gebied weer wat bescherming biedt voor de jongen bijvoorbeeld. Oké. Okay. En uh, het, uh, het is veel armer geworden doordat de uh, grondwater omlaag is en doordat uh, er uh, minder gevarieerd grasland is, is er minder voedsel. Zouden daar wat jou betreft meer uh, regels moeten komen? Van de uh, overheidswegen? Nou ja, met name nodig? vanuit Europa. Want uh, landbouw wordt natuurlijk ja, sterk gesubsidieerd door Europa. Dus de, de, het gemeenschappelijke landbouwbeleid kan hier een heel erg grote invloed uh, op hebben. Maar wat zouden die dan voor regels moeten stellen? Nou ja, je kan bijvoorbeeld uh, niet de regels alleen maar stellen voor het, uh, de hoeveelheid melk die geproduceerd wordt, of de hoeveelheid uh, ja, gewassen die verbouwd worden. Maar dat je regels stelt voor de biodiversiteit die een bepaald gebied oplevert. Want ja, melk wat er te veel geproduceerd wordt, dat wordt, uh, ja, dat wordt gewoon weggespoeld. Ja. En uh, je zou dus daar ook andere criteria aan die uh, Europese subsidie kunnen stellen. Manier. en Europese subsidies hebben ook wel een voordeel, want die ik bedoel, die houden onze voedselprijzen stabiel, bijvoorbeeld in slechte en in goede jaren. Dus we hebben daar wel economisch voordeel van, maar je kan daar ook andere, andere eisen aan stellen. Ja, goed. We gaan nog naar een telefoontje van Ben. Goeienacht. Ja, goedenacht. ja, wat is je vraag? Nou, ik heb uh, ik, ik, ik, ik woon in het westen en ik zie heel veel van die groene parkieten. Ja, die halsbandparkieten. Ja, en dat zijn heel brutale vogels. Die, volgens mij zijn die nog brutaler als extra's en stoten die uh, ja, toch uh, bepaalde soorten uh, weg die, die hier horen. Maar als je zo'n groene ziet, denk je, nou, die hoort hier niet. Nee. Gek, hè? Wat, het, wat het... Vind... Ja? Ja, wat, wat vindt die meneer, daarvan? Want... Ik vind het een raar gezicht gewoon als ik ze zie. Ja, nou ja, we hebben die, we hebben die vraag uh, eigenlijk uh, net al beantwoord, dat die halsbandparkieten eigenlijk niet, uh, niet concurreren met de inheemse soorten. Maar dat het een raar gezicht is, dat kan ik me wel voorstellen. Maar... Uh, ik, ja, ik heb echt het idee, er is er eentje uit een, huis, uit een, uh, uit een vogelkooitje in huis uh, ontsnapt. Maar nou het zijn ja, er wel ooit, heel veel tegenwoordig. Ooit, ooit is dat zo begonnen. En ik zal u zeggen dat die uh, die, die komt uit Oost-Afrika en India. Maar hij komt tegenwoordig voor op alle continenten van de wereld, behalve op Antarctica. Want overal in steden vinden mensen die halsbandparkiet leuk. En daar is hij of vrijgelaten of ontsnapt. Want zo en, zijn ze zo wijd verspreid geraakt. Gewoon ja. doordat ze thuis werden gehouden? Ja, thuis gehouden. En uh, in Nederland is zelfs bekend dat ze gewoon bewust zijn vrijgelaten. En dat is in heel veel steden. Het is in Londen, de grote steden in Duitsland. Dat is in België, in Frankrijk. En uh, noem een grote stad. Maar waarom stad. zijn ze dan bewust vrijgelaten? Dat vinden mensen leuk. Ja, waarom? Uh, dat, kan je, dat, dat ze dan, dan in, moet je de, aan de, in de, de stad zichtbaar worden. Ja, dat, uh, en, uh, ja, mensen vinden die vogels leuk en die vinden dat leuk in hun omgeving. Ja, ja. En, uh, ja, ik ken dezelfde argumenten niet, ik doe zulke dingen niet, maar nee. ik weet dat het over de hele wereld gebeurt. Vind je het wel leuk, Ben, of uh, vind je er helemaal niks aan? Nou ja, ik vind het een raar gezicht. Ja. Van de week zag ik gewoon een besneeuwde boom. En daar en zit ja, naar mijn inziens een kopje vogel in, gewoon... Uh... Ja, maar u moet niet vergeten dat het in India, met name in Noord-India... in de winter ook heel erg koud kan zijn. Die halsbandparkieten die kunnen dat heel erg uh, goed hebben. En uh, ze profiteren heel erg van het voer wat mensen aanbieden. Dat is waarschijnlijk een hele belangrijke factor voor hun... om de winter te overleven. Halsbandparkieten ja. komen ook niet buiten de stad voor. Oké, maar ze ze, ze krijsen ook heel hard, hè. ze maakt enorm lawaai. Het <laughs> zijn gewoon maar, van die irritante vogels. Dat, dat kan ik ook hoor als het nodig is. <laughs> ja, oké, okay, maar ik, ik had het idee dat ze daarmee gewoon concurreren met, met, met extra's. En, ja, maar dat is zeg maar, dus niet zo. Dat, vogels. Dat, uh, dat hebben ze, waar zijn je nou, in Brussel of Antwerpen? Nee, in Brussel. in Brussel hebben ze, ze dat, dat onderzocht. Uh, onderzocht ja. Ben, ik ga even naar Marca toe, die heeft namelijk ook een vraag over uh, die fijne parkieten. Over de halsbandparkieten. Marca, Marka, nacht. Ja, ja, Wat is... ik heb Vroeger had ja. ik vetbollen hangen ja. en daar heb ik uh, spreeuwen op geleerd dat ze maar met z'n tweeën mochten komen. Dat en heb dat je was... geleerd aan spreeuwen? Ja, ik joeg ze altijd weg als er meer dan twee waren. Oh, Oké, okay, op die en dat manier. Geeft me het, want ik wou niet mijn hele balkon vol met kak mm. en spreeuwen hebben. Ja. Maar uh, ja, het was nog te duur. Ik zat in de bijstand, dus ik ben ermee opgehouden. En eigenlijk heb ik het nu ietsjes ruimer. En ik wou er weer mee beginnen. Ja. Maar dan komt mijn vraag... hoe kan ik die spreven voeren zonder de halsbandparkieten erbij te krijgen? Uh, nou, ik denk dat dat heel erg lastig is. Want uh, ja. er zijn al veel minder spreven en er zijn veel meer halsbandparkieten. Ja. Uh, is, dus er is er iets wat denk... de parkiet Even niet groot, lust hè? en de spreeuw wel? Nou, ik denk dat het uh, gewoon een kwestie van uh, experimenteren is. Maar uh, er is wel voer. Kijk, parkieten die, uh, die, uh, die hebben natuurlijk toch wel een andere voorkeur. Die spreeuwen die uh, eten ook uh, ander voer. Ze eten uh, in de uh, rest van het jaar ook heel veel um, valfruit en insecten bijvoorbeeld. En dat eten insecten, die eten oh. halsbandparkieten helemaal niet. Dus je kunt bijvoorbeeld meelwormen gaan voeren... Kan je gewoon in de ja. dierenwinkel kopen. appel kan ik ook dus... Uh... Ja, maar dat vinden Parkieten ook wel heel erg lekker. Ze er zijn papegaai-achtig, oh, ja. die eten heel goed fruit. Oh, dat, dat hebben ze nog niet ontdekt bij mij. Nee. <laughs> maar wacht maar, <laughs> ze zijn hartstikke brutaal. Dus, uh... wat, ik, wat ik wel heb voor de mussen te voeren, heb ik een caviarren aangeschaft. Oh ja. En daar voer ik ze in. Ja, daar kunnen Spel, de mussen wel in, Alle en en grotere soorten niet, ja. De spijltjes moet je wel een beetje openbuigen op sommige plekken of eentje doorzagen. Ja. Maar dat gaat wel goed. Oh, dan hou ik de duiven tenminste van mijn lijf. Nou, ja. creatief hoor, Marca. <laughs> nou, succes met je... Voor de je... heb ik nu een appel, maar als uh, de jas van Parquite dat ontdekken, dan vrees ik het echt. Ga, uh, ga de meelworm eens proberen voor de spreeuwen. Dus ja, maar die... waar moet ik die laten? Gewoon op een schoteltje. Nee, want dan komen de. Nou, dan komen de. Hoe heet het? De... Die parkieten vinden dat niet lekker. Dus probeer het een keer. Parkieten ja, maar eten alleen de plantaardig af. voert. Oh, dat ja, moet u af. Moet u het s'avonds uh, niet uh, buiten laten staan? En dat is überhaupt een belangrijke tip voor iedereen die vogels voert. Voer niet meer dan de vogels in één dag op kunnen. En voer de volgende dag weer. Want als je het s'nachts laat liggen. Dan trek je ja. juist ratten en muizen aan. En liever ochtends dan. Die komen overdag ook hoor, die muizen. Ja, ja. ja. die ja. ratten misschien in ja. avond wat minder. Nou, ja. sterkte in, uh, met ja. de vogels, Marka. Bedankt hoor. Oké, okay. tot ziens. Ja. Uh, korte vraag nog waar je die doorzichtige kastjes kunt krijgen. We hadden het natuurlijk over die glazen kastjes met zuigenappen aan je ramen. die echt fantastisch zijn. Uh, in de winkel van Vogelbescherming zijn die gewoon te koop. Okay. En via internet ook. Uh, en via onze winkel ook. Uh, krijgen. En niet alleen jullie, maar goed. Daar kunnen ze in ieder geval ook uh, verkregen worden. Uh, kan ik jou nog verklappen, dat vind je vast leuk... dat we nog een compliment kregen dat je dochter mooi en zuiver zingt. Dus als ze de stem nog beter gaat gebruiken door zangles... dan zit er zeker mogelijkheid in. krijgen we nog een mailtje van. Nou. Ja, zanglessen, daar zijn we mee begonnen. Maar ze oefent niet zo heel veel. Oh, kijk, puberteit, hè? Dan krijg je dat soort dingen. Goed, uh, we hopen dat we u thuis uh, alles hebben kunnen vertellen... over de vogeltjes en uh, dat u gaat tellen... Half uurtje. Alles registreren wat u ziet. En dan kan Vogelbescherming Nederland daar een mooi geheel van maken. En weten we weer hoe de vogelstand in Nederland er in 2013 is het dan. Bij staat. Je blauwe kooiemans. Mag ik jou hartelijk bedanken dat je hier twee uur lang wilde zijn. En voor jou valt er niet te tellen vanuit Amsterdam. Zit er niet, zitten te weinig vogels. Maar je mag eind van het weekend mag je alle gegevens gaan verzamelen. En kijken waar we op uit zijn gekomen. Goed, als u gaat tellen, veel plezier. Zometeen hier op Radio 1. Nora Romanesco van de VPRO. En maandag praat uh, Mieke van der Wij met de Nederlands-Tunesische filmmaker Alex Pitstra. Komt namelijk, uh, zijn film komt uit op het Internationale Filmfestival van Rotterdam. Veel plezier daarmee en fijn weekend. Dag.